Het is een eerlijke boterham, maar je komt er niet bij in het Rijksmuseum. deelt de lakens <laughs> uit in deze fase van de wedstrijd. Als je me diep in mijn hart kijkt, ik kom er niet naar na. Dan vind ik het sowieso al wonder dat iemand zijn geld kan verdienen met een paar plaatjes schieten. Kijk, in mijn tijd. Pa! Namelijk... Pa! Ja, ik zit er wel een jongen. Oh, dat ik dat niet in de gaten had, zeg. En ik oh. maar denken dat je gewoon expres door FC20 in zat al lul. Het is madie.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 Ga ergens anders heen met die telefoon. Weet je dat op Nee, jongens. En misschien wel die Mag ik alsjeblieft met en dat ene en uurtje Hallo. dat ik hier voor mezelf dat heb, mag is ik nog wel eens? ik gezellig thuis komen, zo. Ja, maar ja maar hij zit toch? Jammer, hij, jammer, hij. Jullie lijken wat altijd kleine kinderen. Nou, als je me ooit een kleinkind had gegeven, dan had ik me misschien niet als een hoeven te gedragen. Oh, oh. Nou heb je het gedaan. Wat zei je daar? Nou ja.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 Ik zeg, Mali, ik zeg, luisteren... Ja, jij je op je dit met je... moment ook even niet tegen mij te beginnen. Wat, wat, wat heb ik gedaan? Oh, oh nee, Doos. Tooske toch van me. We hebben het toch altijd goed gehad met z'n tweeën? Jawel. Kijk, het was leuk geweest als er een kind was gekomen. ja.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 In dat geval, kan ik je er nog een aanbieden? Zet het maar op die oude bom. <laughs> nou, uh, proost. Hallo. Hallo. Hallo. Hebben we wat te vieren? Het licht aan het einde van de tunnel. Wat? Uh, nou, nou, mees vertelt net dat je zo graag het internet op wilt, pa. Wel, nee. Allemaal flauwekul. Mees begrijpt er zelf helemaal niks van. Nou, nou, nou. No. Ja, heeft hij al verteld van gisteravond? Hij wilde uitleggen hoe het zat, maar hij kwam er zelf niet eens uit. <coughs> maar niet.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 niet ongelogen. Zo'n joekel is het. En als hij begint te spinnen, dan rammelen de kies achter in je keel. Ik zeg nog tegen Toos, Toos. Als je me ooit een kleinkind had gegeven, dan... Let zal... nou even op. Oh nou ja, denk je dat ze naar mij luisteren? Wel, nee. Voor de tiende keer. Dit is een muis. En als je die beweegt, gaat het pijltje heen en weer. Nou, met dat pijltje ga je dan op dit icoon staan. Zeg maar, dan... luister ze eens even te drinken, huis. Ik krijg een enorme oh. droge keel door het internet te... Koelkast En als je op dat icoon dubbel klikt Dat is twee keer Dan opent het programma vanzelf Moet ja, jij dat ook hè, Manny? Oh god, ja Nou alsjeblieft jongen Gezellig hè? Hier. Ik kom hier eigenlijk nooit gek hè.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 ja, jij hebt de meeste mees nog, hè? Toegegeven, met paar meisjes in huis ben ik de trotse moeder van twee puiters. Ach, de mannen in mijn leven. Ze konden het niet aan dat mijn hart aan het theater behoorde. De artiest in mij was sterker. Maar u was toch souffleuse? Ja, dat is de tol van de roem. Oh, schatje, gaat het wel? Nee! nee. Ik bedoelde de kat. Oh, je moet tegenwoordig de kat zijn, hoor. Meis, Meis! Nou, waar ga je nou naartoe? Toes. Toes. Toes. Uh, ben wakker? Uh, ja, nou wel. Is het alochtend? Niet, Nee, Het is half twee. Half twee? Ja, maar, maar, maar, maar die kat zit naar ons te kijken. Kijk dan. Oh, ah, die schat. Die schat. eentjes in de koplampen zijn we. Zie je wel hoe valt ze naar ons licht te kijken? Het is een kwestie van tijd voordat ze... Voor dat, voor dat wat? Eh, uh, niks. Oh, is mijn mannetje bang voor mijn kleine poesje? Kan mijn stoere Twint niet slapen omdat er een heel eng monster in de slaapkamer is? Ik ben helemaal niet bang. We gaat het helemaal niet om, ik Handen omhoog, of ik sla je hersens in. Oh, pa. Pa laat die pan bezokken. Er is geen inbreker te bekennen. Mijn stoere man is bang voor mijn poesie. Als iemand dit zou horen, dan zou dat heel verkeerd opgevat kunnen worden. En waarom ben jij nog helemaal aangekleed, pa? Het is midden in de nacht. Oh oh niks. Ik sta toch een beetje te internetten. Nou, dan ga ik nu maar weer terug. Wist je dat je kon zitten? Leuk, hoor. Dag. Zitten? Ouder, hoe gekker. Ja, maar wat zit hij daar dan toch allemaal te doen? Nou, hetzelfde wat iedereen doet als je ineens een schat aan informatie tot zijn beschikking krijgt. Uh, vitale zeventiger zoekt jonge bloem en dergelijke dingen meer. Oh nee, hè. Zo, en nou ga ik slapen.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 Zit je, zit je soms de harten jagen tegen de computer? Nou, ja, zoiets, ja. Toos. Pa. Ik heb de liefde ontdekt. Hm? Wat? Porno? Ach nee, toch zeker? De liefde op wareliefde.nl. Oh? Vertel! Wareliefde, Goed idee, hoor, Voor jou, Toos.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 Ach, hier mop, een lekker bakkie thee. Ja, ja En hou nou eens op met dat janken. Ja. Je weet toch hoe pa is, hè, poesie? Oh, onze moeder zou zich omdraaien in de graf. Oh, het is allemaal jouw schuld. Hallo? Als jij niet had verteld hoe het moest. Het moest van jou? Oh. Het lijkt me wel lekker rustig eigenlijk. Vooral voor jou en meisje. Ja, nou. Toos is, tenminste, wat vaker het hoort op. Eh, misschien trekt hij zelfs wel bij haar in. Zijn jullie er mooi van af? Wat is ze nou? Yes. Ik dacht dat jullie er gek van werden om hem de hele dag over de vloer te hebben. Oh, vrouwen, ik zal ze nooit begrijpen. Nee, dat weten we maar niet. Maar of een paar misschien nog niet. Zeg, die kat van jou? Ach, ze krapt alleen maar een beetje tegen dat statief aan. Wat heeft iedereen toch tegen mijn poes? Jij, pa, mees. Mees ook? Ja, mees ook. Maar, maar dat bedoel ik niet. Die poes.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 Kom maar mee, hoor, poes. Kom maar. Ik ga nu de GGD bij een toos. Of in elk geval aanspuitbussen komen. Aspar. Dat gaat het met die bal. Als jullie me ooit een kleinkind hadden... Het dat komt erop... helemaal niet door die poes. Het komt door die jet van jou. Je hebt vast iets opgelopen bij dat rare mens. Voordat je haar kende, hè? Had niemand hier ergens last van. Voordat ik haar kende? Ja. Twee dagen geleden, bedoel je? Nou moet je toch ophouden, nou, toos. Hé, hey, hey, hey, hey. hey, Ja, nog, uh, nog even over dat... Uh... Ware liefdepunt, ja, hè? Oh, nee, luister, nee. nou, vanavond zie ik hem weer. Oh, ja? ja. En, en, en wat gaan jullie dan doen? Nou, nou dat dan... zal ik je vertellen. Vanavond kom je die meid keurig aan ons voorstellen, pa. Wat doet ze eigenlijk? En wat doen de ouders? Nou, Toos, ik weet niet of ik dat en nou... zal. moet zelf... er eens afgelopen zijn met dat stiekeme gedoe. Alles in het netten. Je kunt je afvragen of dat wel zo'n goed idee is. Wat hangt die arme Jet boven het hoofd?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 Wat is het trouwens hier voor een putlucht? O, oh, Mees heeft alles onder de vlooien spray gespoten. Zelfs de plastic bloemen hangen slap. Maar, maar dat is toch ontzettend giftig? Niet zo giftig als Toos. Ik zou niet graag in de schoenen van die Jet staan. Goedenavond, zoon. Haki. Haki. Haki. Ja. Jet, dit is iedereen, iedereen, dit is Jet. Goedenavond. Aangenaam, ik ben Mani en dit is mijn zus Toos.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 Toos, wat een prachtige poes heb jij daar? Yes. Wat een lievertje. Hé, hey, uh, yeah. Tante Ali, yes. heeft u even een momentje? Ja. Uh, yeah. Mani, heb jij die prachtige foto's gemaakt? Je ja, Akkie en je zagen ze bij je detaillage halen. Nou, ze kunnen zo in het Rijksmuseum. Oh, dankjewel. Heb je ooit zo'n kring gezien, Tante Ali? Nou, ik weet het niet. Dat lijkt me wel een leuk mens eigenlijk. Toos? Ja. Toos, wat is er nou? Hé. Hey.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 Toos, ik heb Jet vanavond meegenomen, omdat jij erom vroeg. We hadden lekker op het terras van een Amerikaan kunnen zitten. Je, je moet doen wat je niet later kunt. Oh, oh, meisje van me. Je weet toch, je weet toch dat ik je moeder nooit zal vergeten. Nou, dan lijkt het anders niet op. Waarom ga je niet meteen een salsa dansen op de graf, hè? Met Jet in een rood jurkie. jerky. Ah, schat. Schat, kom nou eens even bij je oude vader. Ja. Dit is een best mens. Maar als je moeder nog leefde, had ik haar niets zien staan. Dat weet jij toch ook wel, lieverd. Mama had haar meteen een hoek gegeven. Ja. En met die ringen die ze altijd om had, had ze nog wel gewonnen ook in de eerste ronde. Ja. Lieverd, het leven met je moeder was niet saai. Maar ze is er niet meer. Ik, ik ben er maar alleen. En toen Mees en jij de kip hadden overgenomen, soms, dan word ik smorrel zwakker en dan denk ik,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 Nou, dan moet je het zelf maar weten. Maar dat lidmaatschap heeft er 24,95 gekost, ja. aan Ali. Ja, nou, ik bied je een tientje. Punt. NL. Dat is toch prachtig? Zeg, waar hebben jullie het over? Nee, is over. Uh, ja, nou, Akki wil van zijn abonnement op Ware Liefde of. Ja, als je toch al aan de vrouw bent. Ja. Ach ja. Wat nou, ach ja? Oh, kudi kudi kudi, stil, maar, poes. Ja, de kleine voelt zich niet zo lekker meer sinds dat mees ons allemaal plat gespreid heeft. Biologische wapens zijn er niks bij. Manny! Jongens, jongens, moet je nou eens horen. Ik ben net gebeld over mijn fotoreportage. De kat als zendmeester, weet je wel. Ze hebben de foto's in de etalage gezien. En ze willen langskomen. Oh, ik voel het aan mijn water. Dit wordt mijn grote doorbraak. Denk je? Tuurlijk. Zeg, wat heb jij toch, pa? Heb je ruzie met Jet? Nee, nee. Nee, die zie ik niet meer. Hé? Hey? Wat is dat? Nou, pa, dat heb je toch niet voor mij gedaan? Nee, Trouwens, weet je wat het is? Ik ben je moeder zo gewend. Daar komt niemand ooit meer overheen. Het, het is net als bij de vijfde Beatle. Oh, pa. Nou ja, kan je toch nog gewoon geen harten jagen op de computer? Punt. En el. Zo, dat was de laatste speurbus. Als er nog eentje leeft, dan eet ik mijn hoed op. Nou, mij is afgelopen hoor. Die poes denkt dat je naar de blaast. Arme ding is doodsbang. Oh, dat is dan mooi. Twee vliegen in één klap. Weet je, ik ben maar blij dat wij nooit kinderen hebben gekregen. Akkie, ik geef je 12,50 voor je abonnement. Laatste bot, eenmaal andere. Mal. Ja? Fuk! Oké. Tant Oh, Ali. Hoe, de zus hebben? De mensen van de galerie. Of misschien zelfs al van het Rijks. Lekkie!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 En ik ai maar, ik ai maar, ik ai maar en ik ai. Want poesen praten niet terug. Je aait ze zacht over uw rug. Ze spinnen zoet, alles komt goed. Een kat bemint je wat je ook doet.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 Wat bemint je, wat je ook doet Ja, ik weet het, het is saai, maar soms verlang ik zo naar aaibaar Dus ik graai maar naar de uitgesponnen liefde van de poes ja, jij praat niet terug, hè? Nee, kom eens hier, oh, ja dat is lekker, hè? Oh, hoe zoet ik het toch? Een kat bemintje, wat je ook doet. Oh. Alle afleveringen kunt u nogmaals beluisteren via Citroënmetzaker.kro.nl, maar ook als podcast. <laughs> Meisje.